Jelle Visser met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de GGD's de komende maanden het aantal testen en bron- en contactonderzoek flink moeten opschroeven. om klaar te zijn voor een mogelijke tweede coronagolf. Volgens de inspectie zijn er 55.000 testen per dag nodig in november, 70.000 in december en 85.000 vanaf februari volgend jaar. Mensen moeten zich niet laten testen als ze geen klachten hebben. Ook moeten patiënten zich beter aan de afstandsregels houden. Frank de Boer is kandidaat om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden. De NOS heeft bevestigd gekregen dat de KVB met hem in gesprek gaat over de functie. Of de bond ook met andere kandidaten praat is onbekend. Op 7 oktober speelt het Nederlands elftal weer een oefenwedstrijd tegen Mexico. De KNVB wil voor die datum de opvolger presenteren van Ronald de Boer... die naar Barcelona is vertrokken. Het team rond de Russische oppositieleider Navalny... denkt dat hij is vergiftigd in een hotel via water uit een flesje. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat hij het gif had binnengekregen via een beker thee vlak voor een binnenlandse vlucht in Rusland. Waarom zijn team nu denkt dat het in een hotel is gebeurd en waar precies is niet duidelijk. Navalny ligt nog altijd in Berlijn in het ziekenhuis na zijn vergiftiging met het zenuwgif Novichok. Dinsdag liet hij weten dat hij weer zelfstandig kan ademen.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 Het weer volop zon, wel staat er een frisse noordoostenwind. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen veel zon en een graad of 22. In het zuidoosten kan het 25 graden worden. De journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnland bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zee, Zandvoort en Zoekrit. Stop de music Rihanna hier bij ZFM en het is tweede uur en hij zit er nog steeds hoor hier ja. bij ZFM live Jaap Koper ja overigens zal uh, een riedel uh, uit een nummer van Michael Jackson wannabe starting something inderdaad het beroemde Mama appelsapje ja uh, wannabe starting something ik uh, doe mee aan zo'n uh, zo'n uh, zo klassementje voor de Formule 1 hè je, ja, dat, je hebt dan uh, zo'n uh, Formule 1 teammanager dan mag je dus onderdeeltjes uh, kopen ik zit even naar mijn positie te kijken ja ik sta nu op um, 1834 in het tussenklassement. Maar, ik zeg erbij, ik heb 1187 plaatsen winst geboekt. En maar, dat is toch ja. uh, mega stijging. Plaats 1827. Ik weet niet of je dat... Uh, 34. Part... Sorry, ik weet niet of je dat <laughs> zo op de radio moet vertellen. Nou ja, goed. Dus ik bedoel, ik vind het wel leuk om me ja. te melden. Maar goed. Jij blij. Ik, uh... Uh, ga jij lekker verder met een leuke muziek. Wat staan uh, je? Wat Helemaal brood. Ah. Featuring Pepper's Burgers You make me feel like I'm a loser's car Every time you walk out of me, I find myself left with really a broken heart. Huh?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 Giet het alles zacht, het kan maar niks te hard, alles hapert, alles zwart. weer, Feline met Alene. Ja, zit er zit een moment en uh, bam! Ja, dan ja, ja, let je even niet op, Jaap. En, en aan het leuke, dan, dan zit je dus met Javi in de studio en zegt hij, weet je wat? Ik ga meteen een interview regelen. Dus hij zit hier Ja, heel ik ben, hard ben te nu ticken. even een bericht aan het tikken aan Sofie Platenkamp, want uh, de, uh, het laatste bericht over haar is uh, dat ze op zoek is naar woonruimte in Oosterbek. Ja, dat is een beetje uit de buurt. Dat is uit de buurt. Uh, ja, helaas, Sofie, als je nou hier uh, in de buurt uh, misschien dat... We nog een, een of andere huisjesmelker. Je wordt nog schek gek kunnen krijgen. om jou en je dochter nog hier ergens onderdak te kunnen bieden. Maar ik denk dat het misschien uit geografisch oogpunt. dat je daar natuurlijk beter nee. op je plaats zit. Maar goed. We, we zullen het daar vragen. Jij regelt ja, even ja. een interview met haar voor de vrijdagmiddag. Ja, dat is wel de bedoeling. Dus je wat toevertrouwd ja. Gaan we door met Dave Stewart. Beautiful.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 Disco music And if you want to be my baby We better talk about it Maybe then we could have an affair You gotta see your own opinion. Spreek je het uit, Jaap? Noah Lorin. Lorin, goed Ja, zo. en ze komt uit uh, Amsterdam. Ja, en komt ze vanavond ook weer in het turnitiff langs? Nee, vanavond uh, denk ik niet. Nee. Uh, maar we gaan het uh, er zo over hebben. Ja, gaan we het zo over hebben. Want daarvoor gaan we eerst even een verzoeknummer van je draaien. Uh, jij wil graag Tino Martin horen. Ja! Ja, er zat iets, er zat iets uh, uh, speciaals aan. Uh, aan. Ja, uh, we, we, Walter en ik zitten ergens over iets uh, te brainstormen. Maar dat gaan we, niet, uh, we gaan het niet uh, wereldkundig maken, want dan is het, uh, het, het grapje eraf. Maar het heeft ermee te maken uh, het, het heeft er wel maken. Iets, Ja, het heeft er wel iets mee te maken. Uh, want uh, er was op een gegeven moment een, een stunt. Ik geef misschien half iets weg. Uh, dat op een gegeven moment in een radio-uitzending van Wouter van der Goes, voormalig ZFM Zandvoort medewerker. Uh, radiomaker zelfs nog, mm -hmm. uh, want die zei op een gegeven moment van, uh, bij het uh, draaien van Zij weet het, als er nog één keer een negatieve reactie komt, draai ik hem 16 keer achter elkaar. Mm -hmm. En prompt gebeurde dat. En dat uh, gebeurde ergens uh, rond juni 2019, dus het is uh, nog niet eens zo uh, gek lang geleden. Uh, en dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is het nummer uh, wa, wat bij ja. wat, uh, wat, uh, mij, mij opkomt, Zij weet het. Dus ja. zullen we ja. dan, ja. dan, ja, dan maar uh, kwakken? Ja. 16 keer.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 Is te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Maakt vandaag niet uit Altijd belakken is te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Dat maakt vandaag niet uit Geleden zeggen mensen en ze hebben gelijk is het maar net, uh, Ja, ja uh, bovendien, ik heb hem wel eens uh, gedraaid uh, op een moment dat ik uh, ook wel eens uh, voor iemand inviel. Ik geloof zelfs zaterdagmiddag, oh, dat goed. ik het uh, een keer gedaan ja, heb. Dus... Ja, ik, ik ben er ook niet af en toe vies van, omdat dat uh, er ja, dus tussendoor te helemaal niets mis mee, nee, nee, nee. Het, is, uh, het is half twaalf. Normaal uh, ben ik altijd met Jaap Koper ja. om een update te doen voor uh, Alternative FM. Maar hij is in de studio. Ik ga nu één plaat draaien en dan mag je helemaal los en dan mag je het helemaal oh, vol praten. Dan, uh, ja, dan wat mag je zo meteen vertellen dan, uh, wat er in Alternative uh, uh, vanavond is. Uh, klaarstaan dan uh, nu? Um, je hebt in het eerste uur een cover gehoord van Ellen Damme. Dit is het origineel. Oh. So good tonight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 the passenger He rides and he rides He looks through his window What does he see? He sees a sight and hollow sky He sees the stars come out tonight He sees the city's ripped back sides He sees the wine Things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleeping. Iggy Pop met de Passenger. Ja, en dan ondertussen zitten we op de NPO-site te kijken. En dan staat verdorie gewoon bij 3 voor 12 Noord-Holland het logo van Alternative FM. Ja, dat, dat hebben we wel zo op die manier wel voor elkaar weten te krijgen. Dat, wat goed, ja. Vanavond ja, ja. is het weer zover. 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf heet het dan. Dat heet, zo heet het programma officieel. Ja. Dat, dat is één keer in de maand. Of Eén ja. keer in, uh, in de maand uh, zenden we dat uit. En dat is altijd op het derde donderdag. En toevallig is het de derde donderdag. Van ja. de... Nou ja. En wat maakt dat programma anders dan een normale alternatief? Um, daar zitten er meer onderdelen in... die normaal gesproken meer uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland dan worden besproken... reductioneel, uh, mm -hmm. rubrieken uh, die dan uh, ook voor de radio worden gebracht. Oké, okay, dus want even voor toe... mij 3 voor 12 Noord-Holland is alleen online... of is dat ook een eigen programma? Dat heb je... Nee, het is, dat is meer een online uh, platform. En, ja. uh, het is gewoon meer uh, een informatieve website. Uh, maar ja, je, je, je komt er tegenwoordig ook niet uh, aan... om je snuffert ook op uh, allerlei andere manieren... Te te laten zien. Dus ja. Wat dat gaat, denk ik, zijn wij misschien wel een, een uitkomst om bijvoorbeeld ook de muziek die je bespreekt op een website ook te laten kunnen laten horen. Dat en dat je daar een soort gidsfunctie uh, in zou kunnen betekenen. En ja. we willen eigenlijk nog veel meer. Maar omdat we code rood uh, ja. zijn in, de, in deze provincie. Daar gaan we het, dan nog over dan gaan hebben we het zo nog wel even over hebben. Maar goed, uh, dan, dan betekent dat, dat we een aantal dingen op een laag pitje moeten zetten. De oorspronkelijke bedoeling was dat we dan hier ook live muziek. Nou, ja. Dat gaat een beetje lastig. Als je hier zeven, acht man hebt nee. rondlopen, dat, nee. dat wordt een beetje te veel van het goede. Uh, kijk, uh, wij zitten dinsdag al met z'n vieren hier aan, uh, aan deze, in deze ruimte. Dus vanavond zitten er ook vier mensen ja, dat in Dat is echt het maximum wat we hier ja. kunnen hebben op dit moment. Ja. Dat is echt uh, wel het max. En uh, uh, het, het gaat ook uh, wel iets uh, veranderen. Want uh, Demi van der Wolleberg uh, die vorige keer mee presenteert. Uh, mm -hmm. uh, en vanavond doet ze dat ook. Maar die, uh, die, heeft, het, uh, weer, uh, die heeft behoorlijk wat, uh, wat drukke werkzaamheden eromheen gekregen. Okay. Uh, want ze moet ook namens 3 voor 12. Want ze is hoofdredacteur van 3 voor 12 noord -Holland, okay. Dus moet ze moet ook uh, weer uh, nieuwe mensen weer, uh, ja, uh, weer wegwijs maken. En, en noem maar op. En ze heeft zelf ook een studie. Uh, weer er uh, bij genomen. Uh, dus die, uh, die staat waarschijnlijk... Uh, die, die wil waarschijnlijk toch een tandje minder. En daarvoor in de plaats komt uh, Kirina Gijzen. Okay. Uh, zij is ook uh, uh, verbonden aan 3 voor 12 Noord-Holland. En uh, die wil kijken hoe, uh, hoe het haar bevalt. En het zou best kunnen zijn dat uh, volgende maand uh, dat ik uh, in de samenstelling met uh, Miranda Huijers uh, Kirina Gijzen en uh, ik zij de gek, ja. het uh, programma ga doen. En Marcus? Nou, Marcus is, is er wel maar meer op de achtergrond. Marcus, Marcus is meestal meer de man als het gaat om live dingen. Ja. Uh, maar goed, hij is, er, hij is er fysiek, is hij er wel. Maar niet in de studio, ja, dan is maar. hij bezig uh, weer met ZFM. Met Marcus en Jaap, dat is samen al toen we uh, maar even over het uh, programma nog ja, vanavond. Van, vanavond, want uh, we hebben natuurlijk wel een aantal uh, dingen. Uh, de Polyframes hebben een nieuwe single, die hebben okay. ze ons gegund. Okay. Dus uh, die komt uh, vanavond uh, erin uh, in, uh, voor. Uh, dan moet ik eventjes uh, nadenken, want ik had uh, nog een uh, primeur, uh, dat ben ik even gauw uh, kwijt. Maar uh, nieuw hmm. materiaal sowieso van uh, de Ghost Echo Band. Uh, okay. die komt uit Heer Hugo Waard. Uh, dan is er uh, Madlife. Die hebben ook een primeur aan ons gegund. Dus okay. uh, die zit er ook in. En uh, er is een telefonisch gesprek met uh, Eva Bergitta Beckman. Uh, en zij... Uh, ik weet niet precies waar zij vandaan komt... maar dat heeft uh, Miranda Huibers uh, uh, geregeld. De, en die komt om half tien uh, praten over... Uh, Sowieso haar nieuwste single, maar uh, er komt ook uh, materiaal van haar uit. Okay. En uh, daar gaan we het ook over hebben. Dus dat, Leuk, man. Uh, dat zijn uh, even kort en in de nutshell de dingen die wij uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf vanavond gaan doen. En hoe laat begint dat allemaal, Jaap? 8 uur. En je begint niet eerder de keer? Nee, nah, dat denk ik niet. Ik weet het niet. Ik, nee, ik ben er wel uh, vroeger, dus je weet het maar nooit. Dus, maar gewoon Altenne van van acht tot tien. Ja. Vanavond. Oké, okay, gaan we luisteren. Ik ga door met muziek uh, Blackbird. Volgens mij uit Amsterdam. Hij is Klinkt een beetje als Chrisip. Ik vind het leuk. Ja.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 Maar als het puntje bij het paaltje komt Vraag je je af hoe jij het uit kon houden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 Echt. mm -hmm. Jaap, I get lonely. Het, wordt weer, uh, het is al code rood? Ja, code rood. Dan ja. moet ik altijd denken aan uh, een, een of andere uh, een pacecar... die dan op een gegeven moment uh, over het uh, circuit heen raast met Bernd Maarr onderaan de <laughs> deur. Maar dat, uh, dat, is hier, nee, dat, gaat, dat gaat hier niet op. Helemaal niets mee te maken, inderdaad. Nee. Uh, vanochtend bericht dat uh, ja, voor de Duitsers en de Belgen zijn wij, Noord-Holland, code rood. Dus uh, als zij hier geweest zijn, moeten ze of in quarantaine. Ja, en de wij, Belgen mogen vanaf vrijdag al helemaal niet meer komen. En wij kunnen niet zomaar de provincie over? Ik weet het niet. Als ik naar mijn ouders in Groningen ga, ik weet niet of ik ja, dan in quarantaine je, moet. Dat, misschien dat er een of andere grenswacht bij, bij de afsluitdijk staat. Meneer Sanders, wat komt u hier doen? Nou, ja, eh, ik, ik wil naar Groningen, naar mijn ouders. ik ja, ja, moet komt, eerst twee weken in quarantaine. U komt uit Code rood. Code Root. Ja, nou ja, morgenavond de persconferentie. We zullen het allemaal wel horen. Maar... Uh, naar. Ik vind, uh, maak me er zorgen over. Ik vind... mm, ik, minder. Ja, ik, uh, ja ik, uh, ik denk dat dit uh, wel... Uh, ja, het is wel iets uh, waar je uh, bewust van moet zijn. Dat dat sowieso. Maar ik heb niet, uh, niet zoiets uh, van... Nou. Hmm. Nee, ja, ik, ik uh, weet het verander, het mij verandert er eigenlijk vrij weinig. Ik uh, ben niet zoveel uh, buiten. Nee, dat sowieso uh, oh, niet. ik maar, krijg ja. nu net een bericht ergens van. Ah. Goed, is, dat, uh, is dat is dat ze vrijdag komt? Uh, nee, nee oh. ik, uh, ik weet het niet eigenlijk. Ze <laughs> zit op mijn mobiel. Dus, uh, Wachten we dat er nog gewoon even af. Ja. Ga ik even mijn muziek met door uh, Lorian en Anna met drie en een Komt een nieuwe vanavond. Oh, Een leuk. nieuwe Anna. Wat ja. leuk. Ja. Nou, dat gaan we vanavond horen dan. dus daar de oude nog.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 Jan en Anna. vanavond is bij Alternative FM de nieuwe Anna. Ja, Freddy heet die, uh, heet, heet die single dus. Oké. Okay. Goed Jaap, dat was het weer voor vandaag. Leuk dat je erbij was. Veel succes vanavond. En uh, we gaan eruit met uh, Living Fiction. Succes vanavond. Joep.